Een koopje. Een hoorspel naar een verhaal van Guy de Passant, bewerkt door Frans Keusters. Regie, Hiro Muller. Dames en heren, de heren van het Hof van Narcissen voor het arrondissement Seine-Inferieur. Laat de beschuldigden binnenkomen. Stilte alsjeblieft. Stilte. Stilte. Stilte. Stilte. Stilte. Stilte, ik laat de zaal ontruimen. Willen de beschuldigde opstaan? Eerste beschuldigde. Bent u Césaire Isidore Bruman? Woonacht in Cacheville-la-Coulip? Van beroep varkensfokker? Ja, meneer de president. U bent de wettige echtgenoot van het slachtoffer? Uh, dat is mijn wijf, ja. De, uw vrouw, Ja, uh, ja, ja, dat zeg ik, meneer de president. Tweede beschuldigde. U bent? Dat ben ik, meneer de president. Ja, ja, ja. <laughs> ik verzoek u te antwoorden wanneer ik het u vraag. Oh, ja. U bent Prosper Napoleon, cornu, woonacht crypto, van beroep Courbaas. Waarom antwoord u niet, cornu? Nou, u hebt er net gezegd, meneer de president, dat ik moest wachten tot u zou zeggen dat ik mocht antwoorden. Stilte, ja, stilte! Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja.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 Van Madame Pruman. Wat... Wettige echtgenote van oh. eerste beklade. Ja, maar wat, ja, maar wat, is waar, meneer meneer dat is niet waar, meneer de president. Wat is niet waar, Bruman? Nou, dat van die poging van nee. woord. Kijk, meneer de president. Nee. Nee. nu en ik. We, we, we ja, hebben nooit een meneer de president. Straks, Bruman, straks. De beschuldigden kunnen gaan zitten. Ja, nooien, ja. Zitten. Wil het slachtoffer, Madame Pruman, in de getuigenbank plaatsnemen? U bent madame Bruman, wettige echtgenote van eerste beschuldiger? Ja. Meneer de president? Ja. U moet meneer de president zeggen? Ja, meneer de president, zegt u dan. Ja? Ja? Nou ja, maar goed. Vertel eens, madame Bruman, hoe is het gegaan? De twee beschuldigden kwamen dus bij u thuis.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 Ik zag onmiddellijk dat er, dat er iets niet plaats was. Ze trokken allebei zo'n poeventronie. Ah, ja. Ik weet dat ze geen van mij deugen. En als ze dan nog samen zijn, dan vertrouw ik het al helemaal niet. Maar ik zat nu eens nog altijd boontjes te doppen. En ik zag ze van opzij naar mij gluren. Met van die valse, schele oogjes. Vooral connu. Eh? Maar die is dan ook scheel. Ik ben niet scheel! Je bent zo scheel als een otter! En ik ben ook geen otter! Maar daar, Cornu, Iedereen kan zien dat u een kleine uh, uh, oogafwijking hebt. Ja. Nou, uh, uh, gaat u verder, madame Brumand? Uh, nou, Cornu zat me dus met zijn schelen otteroogjes ja, aan lustig. te kijken. Ja, dat is... ja. En ik dacht bij mezelf, ik moet oppassen. Brumand, die vent van mij, die daar zit, die hey. haalde een fles wijn uit de kast. En met z'n tweeën begonnen ze te drinken. Ondertussen bleven ze mij maar vals aankijken. En ik vroeg wat ze wilden, maar ze gaven geen antwoord. Ik was zat, meneer de ja, president. We, we waren allebei zat, meneer ja. de president. Ja, ja, ja allebei. allebei. Eh, zo zat dat we nog amper op onze benen konden staan. Ja, precies. Nou, nou maar ja, dat kan natuurlijk de beste overkomen, meneer de president. Ja, ja. Ja. Ja. Gaat u verder met uw verkrijging, madame Bruins? ja nou, opeens zei Brumant die man van mij die daar zit ja we weten dat dat uw man is en dat hij daar zit maar dan gaat u verder nou Brumant zei dus wil je vijftig stuiver verdienen en ik zei direct ja ik ben niet gek vijftig stuiver groeien mensen niet op de rug toen zei Bruman, momentje en waggelde naar buiten ik bleef alleen achter met Conu, en die zat maar naar mij te loeren alsof hij me aan het uitkleden was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 Met twee emmers van de pompen naar de, naar de tonnen terug. Nou, ik was een bek af. En ondertussen zaten die smeerlappen maar te zuipen. De ene na de ander. Maar het was een snik heet, ja. meneer de president. Vraag me dat, ook dat, nu, ja, he? Het zweet druppels van het lichaam, meneer de president. En we waren niet eens in het werk. We deden helemaal niks. We zaten gewoon. Ja, te drinken. Ja, meneer de president. Kunt u nagaan hoe warm het was. Ja. En toch liet u die arme vrouw dat zware werk doen. Nou ja. Een uur lang.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 Gaat u verder, madame Brumant? Ik stond daar dus, zoals moeder natuur mij geschapen heeft, met mijn sokken aan. Ik vroeg me af wat er nou verder ging gebeuren. En opeens hoorde ik Brumant tegen Conu zeggen, ben je klaar? En Conu knikte. En toen sprongen ze op. En toen pakten ze me vast. Brumant bij mijn hoofd. En Conu bij mijn voeten. Zoals je een laken vasthoudt als je dat uit wil brengen. En ik begon te schrikken. Vragen, is dat alles? Ik kon u die antwoorden. Dat is alles. En toen zei Brumman weer. en ik zag het hemelse paradijs al voor mijn ogen. En toen werden ze bang, denk ik, want ze trokken me er weer uit. Kleed aan, skelet, zei Brumon. tegen mij. Ze bloedige vrouw. Ik dacht bij mezelf, ik, ik blijf niet langer bij die moordenaars. Straks beginnen ze misschien opnieuw en, en dan verzuipen ze me helemaal. Ik ben naar buiten geholpen en ik heb het op een lopen gezet. In de staat zoals u was. Wat dacht u dan? Dat ik me eerst nog hebben ze de kans niet nog geschreven! Gelukkig gaat u uw zakken nog aan. Ja, dat dacht ik ook toen ik aan meneer Pastoor liep. Ze zouden nooit kunnen zeggen dat ik helemaal... Ja. Nou, en, meneer pastoor leende me de rok van zijn huishouste, omdat hij zag in wat voor ik was. Hè. Nou samen zijn we naar Maître Chico gegaan, dat is de veldwachter. En met ons drieën zijn we naar de politie in Krikentoog gestapt. En met de politie erbij zijn we naar mijn huis terug gegaan. En toen vonden we Brumant en Connu op de grond... Ze waren aan het vechten. Hey, hey, hey, Brouwant brulde. Hey, hey, hey, Lachen, is minstens een kubieke meter uitgegaan. En conu die, die schreeuwde. Ben je gek? Hooguit een halve vierkante meter. En ze bleven maar op elkaar slaan. En toen heeft de politie ze gearresteerd dus. En die hebben ze meegenomen. Dat is alles wat ik te vertellen heb. Hey, hey, hey. Dank u, bedankt Brouwant. U kunt weer in de zaal plaatsnemen. Ja, fijn. Beklaarde Conu? Ja, ja, president. Wilt u naar de getuigenbank gaan?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 En het zag ernaar uit dat het een sneakhete dag zou worden. Dat is. weten we ook al, Cornu, ja. maar nu ter zake, als het nou ja, goed De dan. feiten. Ja, uh, nou eens kijken, het moet ongeveer negen uur geweest zijn, toen Bruman bij mij kwam, He, in het café. En die bestelde twee borrels, en zei die één is voor jou, Cornu. Nou oh, ah, ja, zeker. <laughs> zoiets laat ik me natuurlijk geen tweede keer zeggen, meneer de president. Nee, en ik ja. ging dus bij hem zitten, en dan dronk die borrel op.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 Dronken waren, meneer de president. Maar opeens begint die man me te huilen, meneer de president. Nou, daar kan ik helemaal niet tegen. Een man die huilt, ja, dat. hoe moet ik het zeggen, daar krijg ik zelf. ja, de tranen van in mijn keel, hè? Een gevoelige ziel. Ja, nou, inderdaad, wat u zegt, meneer de president. Gevoelige ziel. Ja, dat uh, is het dus eigenlijk. En fijn, ik vroeg hem dus wat er aan de hand was.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 Ja, meneer de president. Ja, kon ik? Ja. Oh, ja. Nou, toen hij zei dat hij zijn vrouw wou verkopen, toen moest ik wel even slikken. Ziet u, ik kende het mens en geef toe... Ja, het is een scharminkel, hè. Lelijk, mager, klein, sloom. Sloom? Ja, sloom, ja, sloom. Tete, tete. Ja.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 Voor hoeveel verkoop je er? Nou, Bruman dacht na. Ja, <laughs> voor zoeken je dat na-denken kan noemen, want hij was zo dronk als een aap, meneer de president. <laughs> maar goed, de zaken. Hij keek naar zijn borrel en zei tegen mij, ik verkoop er per kubieke meter. Ah. Nou, dat vond ik een heel goed idee, meneer de president, omdat ik gewend ben per kubieke meter te werken. Ik ben namelijk ook handelaar in wijnen en die worden ook per kubieke meter gekocht en verkocht.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 Wat denkt u, meneer de president? Zij, dat hier daar, zoals het daar zit... 2000 frank per kubieke meter? Dat is het toch niet waar? Ik heb niet de intentie haar te kopen, kan u. Nee, natuurlijk niet. U bent beter gewend, hè? Mr. Siltek. Siltek. Kan u... nog eenmaal zulke opmerkingen en ik zal mijn genoodzaakt zien maatregelen te nemen. Dat neemt u mij niet kwalijk, meneer de president. Ik is natuurlijk niet mijn bedoeling In De feiten, kan u...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 Die ging op te lopen, meneer de president. Ik zeg nou tegen Brumann, ze gaat er wel door. Kijk, daar gaat ze. Zegt die laat maar lopen. Maakt niet uit, ze moet toch vanavond weer thuis komen om te slapen. Ik regel dat wel voor je. Ik denk, nou ja, hij zal dat wel weten, hè. Maar goed, toen zijn we dat water gaan nameten. En we kwamen nog niet aan een vol emmertje, meneer de president. Ik schoot in een lach. <laughs> en die brumantie werd kwaad, meneer de president. <laughs> kwaad voedend met dat kan niet, dat kan niet. Zij er klopt helemaal niks maar... En ik wou lachen, meneer de president. Ik kwam niet meer bij, ik moest mijn buik... Vasthouden van het lachen. En u had het gezicht eens dus moeten zien van die Bruman. Die werd met het minuut kwaaien, En in enig geeft hij me zo een stomp. Oh, dat ik geef hem er een terug. Allemaal ja, uit beleefdheid. Nee, niet ja, zo. Nou, net als met die borrels. Oh, oh nee, nee, nee, nee, meneer de president. Ik werd natuurlijk kwaad omdat hij mij een stomp gaf. Dus gaf ik hem weer een stompen, zo bleven ja, wij stompen. Ja, dat is blijkbaar raar. Ja. ja, ja, ja. Nou ja, en toen kwamen de gendarmes... en die namen ons mee naar het cachot, hè. Uh, ja, meneer de president, ik eis schadevergoeding, meneer de president. Ja, dat zal het hofstraat zo geordelen. Goed, u... meneer de president. Ja, u kunt nu gaan zitten. Uh, uh, uh. man? Uh. Wilt u opstaan? Uh. <coughs> Hebt u nog iets aan de getuigenis van uw kornuit toe te voegen...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 is ten einde. <Klacht> Rumon en Cornus. Dat ben ik, meneer de president. Wilt We... oh, u opstaan? Ja. De rechtbank van Assise van het arrondissement Seine Inferieur... verklaart u niet schuldig aan de u ten laste gelende feiten. Oh. Stilte. Stilte.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 Ik zou er nog niet voor niks willen hebben. U hebt geluisterd naar Een Koopje. Een hoorspel naar een verhaal van de Passant in de bewerking van Frans Keusters.